Oké, okay, mooi. Dat is uh, morgen in de Escape. Raimundo met Framebusters. F 15 euro aan de. Nee, voorverkoop 15 euro. Met de line-up Raimundo, uiteraard. J Joshua Walter, MC Vika Kazikas on Percussion en DJ Danny. Dan gaan we naar de Slamme Fan Beatsprek. Helemaal uitverkocht. Helemaal oh, daar uitverkocht. kunnen we eerst nog eventjes mooi heen gaan. Wat? Nou, de Slam FM voor voordat we naar Amsterdam gaan. Ja. Want die uh, begint al om twee uur middags, zie ik. Ja, maar ik denk dat je niet meer gaat letten, want alle kaarten zijn helemaal uitverkocht. Je kon de laatste kaarten nog op Slam FM winnen, met, uh, moest je bellen. Oké, nou, ik zet mijn troef in. Ja, gewoon... Maar wie, wie staan er allemaal? Nou, de Sunnery James en Ryan Marciano. Hartwell, Sydney Samson en weer Jean. De Party Squad, Bingo Players, Erik van Kleef, Mentor Tio en Paul Elstak, de oude rotte van het vak. Ja, helemaal gaaf. Rio en Jolanda cool, Dus uh, ze gaan het commercieel aanpakken. Ja, ze zitten op uh, sneakers uh, record. Dus ja. nou, dan gaat het helemaal als een speer. Maar wat is er nog meer voor leuke feestjes? Nou, hier staat een heel groot uh, verhaal erbij, maar ik ga het kort houden. 4 september in Club 16, Woodstock 69 in Bloemendaal. Uh, entree is gratis voor degene die uh, t, uh, met een krap budget zitten. En de line-up is Steef en gast-DJ's. Oh, wacht, hier staat het. Steef, Tino, Johan, Freddy Spoel en Sven en Tetro. Ook uh, vrienden van de show? Natuurlijk. Nou ja, en dan gaan we naar de zondag, hè? Ja, de zomer is weer aan het einde aan het komen. Dus Sneakers sluiten het weer af met een knal met het slotfeest Sneakers Music in BLM 9. Het is van 4 tot 12, prijs is 57 aan de deur, 10 euro. Line-up is René Ames, Ralvero, Jasmine Le Bon, Sandro Silva, Carl Tricks, Abster, Dan Stetzo en Mo MC. En dan gaan we naar Sexy on the Beach in Beach Club vroeger. Ook op zondag van 2 tot 12. De prijs is 10 euro. Line-up Benny Rodriguez, Fato Gonzalez en MC Chen. Afro Bros, Alvaro, Richie Romero, Miss Sugarware, Robert Feelgood, Delivio Rivon, Carlos Barbosa, Kit Kayo, So Popken, Aaron Jill, Brian Chundro en Santos. Weilon Pereira, Abster, Mixstar... Nick Mescla, Santos Suarez, Seductive, Smash Parker, MC DJ, MC Good Grip, MC Jolly Good, MC Knowledge. Moet je wat drinken? Ja, lekker. Ongelooflijk. <laughs> Poeh. Een hele line-up dus. Wil je so. meer feestjes zien? Ga dan eventjes naar het niks. DJkite.nl En daar ja. hebben ze nog heel veel meer van. Vee. Dat is over eigenlijk de partykite. Ja, het was uh, even een. Een heftige, een hele heftige moment. Ja, zeker uh, zo te zien uh, als ik mijn beeldschermje zo zie. Heb jij iets uh, heel nieuws exclusiefs? Heel nieuws en exclusiefs, ja. Vorige week trapten we het eerste uur er gelijk mee open. Ach ja. Hagenaar en Albrecht. Toppers van het eerste uur. Won't let you down. Die oude klassieker. Ken je nog? Als ik hem hoorde ken ik het. Luister straks naar die climax. Even, zet hem maar even wat harder. Ik ga hem wat harder zetten. Ga jij vast naar boven? Zet jij vast de draaitaalfs klaar? Ja. Want zometeen een uur nos op DJ Dion Sydney Met Ronde, de nieuwe Swedish House Mafia. Nu eerst... Hey, is 2010. Hagenaar en Albrecht. Won't let you down. Dit is het op jouw CWM Zandvoort. Zandvoorts grootste dansvloer. Hagenaar en Albrecht won't let you down En ja, wie ons ook nooit teleurstelt Is onze enige echte DJ Dion Sydney. Het komende uur Helemaal live in de mix En om dat te meer Ja, toch eventjes laten merken Gaat hij nog even een schepje extra Erbovenop doen vanavond Op Salesforce Grootse Dansvoer Dit is shit. Stop. Stop. Make it feel good to the next Don't stop, let's rock. let's work. Don't stop, let's run, let's run. Don't stop, let's run, let's work. Make it feel good to the next Don't stop, let's run, let's run. Don't stop, let's rock. let's run. Don't stop, let's run, let's run. Don't stop, let's run, let's run. Fun, fun, fun,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 De drummer speelt een break, zij voelt in haar hart een steek, daar gaat Loesje met dat leuke bloesje, Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent.